Wat is Toch weet niet. Toch wel, toch wel. Een nieuw lek. Is dat de persoon die aan het zoeken waard? Waarom? Kent je hem? Nou, hier blijven jij de kamer niet betreden. Pieter, kijk eens wie het is. Baldomero Duran. Hij daar. Wat is dat daar? Dat is een hand. Ja, ja, in het parkhotel. Op het tweede. Bedankt, dokter. Dupont staat hier binnen de vijf minuten. Vermeulen is toch ook op komst, hè? Als hij de handleiding van zijn video vindt, ja. Hoezo? Hij zat juist voor zijn tv om naar een herhaling van een aflevering van Inspector Morse te kijken. Zijn vrouw is naar een briefsavond en zij alleen kan de video bedienen, dus. Nou, zeg hij, eh, zou dat nu de hand van verfaaien zijn? Nou, laat het ons hopen. We hebben zoal mysteries genoeg. Eén ding is al sinds duidelijk. Degene die probeert ons te doen geloven dat meneer Duran Hernan zelfmoord gepleegd heeft, hij is een superamateur. Hij mag dan al een pistool hand hebben, een, een gat in zijn linker slaap en een afscheidsbrief in zijn schoot. Maar... Ja, hij is waarschijnlijk vergiftigd, ja. Maar of we met een amateur te doen hebben. Het begint er eerder op te lijken dat iemand ons aan het duidagen is, Jantje. Frank Lernoud? Hoe komt je op dat idee? Of nee, nee, nee. Iemand van de ploeg van Vagevuur. Ja, geef toe, Pieter. We staan hier precies in een soort theaterdecor. Ja, daar zit iets in, ja. Het is alsof alles hier speciaal voor ons plezier geënsceneerd is. Een zelfmoord, een afscheidsbrief, sleutels van het concertgebouw, de afgehaatte hand van Paul Verfay, die netjes op de tafel gelegd is, bovenop Verfaille zijn Chileense folterfoto's. En volgens mij is dat precies dezelfde reeks foto's als deze die we bij Stefan Priem gevonden hebben. Ja, het enige wat hier nog mankeert zijn die fameuze Chili dossiers die bij meester Van der Weijden verdwenen zijn. En dat irriteert mij enorm hè, dat die dossiers hier niet liggen. Waarom? Momentje. Zeg je, wat heb je van plan? Mag dat wel? Ja, dat mag helemaal niet. Maar ik ga het toch doen. Eens voelen hoe stijf meneer Duran al is. Nou, hij is duidelijk al een tijdje dood. Hoe laat is het nu? Kwart naar negen? Nee, ik schat dat hij al minstens vijf, zes uur dood is. Als het niet meer is, help me om dat pistool uit zijn handen te wringen. Al oh, achteruit. de specialisten zijn Ach, hier. Shit, verdomme van hier, wat heeft dat te betekenen? Zeg, hé, hey, hé, hey, blijf iets van dat pistool af? Vermeulen. Het is weer een vergiftiging met natriumcyanide. Waarschijnlijk toegediend met dat glas whisky daar. Je moet niet proberen mijn aandacht af te leiden. Nee. Hoe dikwijls heb ik u nu al gezegd dat je overal met uw handen moet afblijven. Allee vooruit. Maak dat je buiten zit. Ieder zijn een job. Ga maar wat op deuren kloppen en mensen lastigvallen. vallen. Meule, ik wil zo rap mogelijk iets horen over dat pistool. Ah ja? En wat wil je dan horen? Wat voor model het is? Nou wel, van hier gezien, een 9mm Browning, model uh, jaren stillekes. En meneer kan daar inderdaad geen zelfmoord mee gepleegd hebben, zoals je zelf al ontdekt hebt. Om de doodeenvoudige reden dat hij al dood was, toen er op hem is geschoten. Want er is nauwelijks bloed te zien. Ja, ja, ik wil nu vooral het serienummer kunnen lezen. Dat wordt afgedekt door zijn hand, hè? Ah, wat zouden we nu willen van in? Dat ik zijn hand afkap, hè? zodat gij het meteen kunt meepakken? Lorenzo? Baldomero Duran? Waar? In, in... het parkhotel, hier in Brugge. Ja, ja, maar, ja maar wacht eens, hoe, hoe, hoe weet jij dat? Ja, Karin? Jan hier. Gij zit nog altijd bij Van der Weijden? Oké, okay, blijf nog maar wat verder zoeken. Nee, nee, nee, nee. wij zitten nu in het parkhotel. Wij zijn hier juist op het lijk van Baldomero Rand gestoten. Waarschijnlijk vergiftigd. Details hoort je straks wel, oké? Okay? Zeg, uh, je moet nog iets doen van Pieter. Je moet eens aan Marijke Van der Weijden vragen... in welk hospitaal ze vroeger verpleegster is geweest. Ja, ja, we zullen nu nog wel een tijdje zitten, denk ik. Maar we zien elkaar straks wel op het uh, bureau, oké? Okay? Jan, waar zit Pieter? Bij de hotelmanager Hanne, is uh -huh. daar de gastenlijsten aan het nakijken. Uh -huh. Hij komt van boven, van bij dokter Dupont? Ja. Volgens zijn eerste bevindingen is Duran al meer dan 24 uur dood. Oei, dan zat Pieter wel serieus naast. Zeg, en nog altijd geen spoor van Els oh, Pireerts? waar zit Bruino eigenlijk? Goeie vraag. Die heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. Ik zal maar gauw eens naar buiten gaan kijken of hij daar niet rondhangt. Op wiens naam stond die kamer nu? Kamer 214 was geboekt door Brugge 2002. Door Brugge 2002. Ja, maar niet alleen die kamer. Heel de tweede verdieping. En drie vierde van de derde verdieping ook. Maar ze noteren toch wie daar verblijft. Ja. Of niet? Dat moeten ze toch doen. In theorie wel, ja. Maar hoe gaat het, hè? Er is een soort deal tussen het hotel en Brugge 2002. Een aantal van die kamers is ja? maar ter beschikking tot een bepaald uur. Voor het geval dat er gasten van Brugge 2002 onverwacht moeten overnachten... ...omdat ze een vlucht gemist hebben. Bijvoorbeeld. Oké, okay, maar volgens dokter Dupont ligt Duran daar al minstens 24 uur. Wat lief. Al zo lang? Ja. Je waart er een flink stuk naast, hè. Ik heb er van gehoord. Maar hoe dan ook, hè. Ik... Wat is er? Uh, niks, niks. Uh, ik was me ineens iets aan het afvragen. Oh, wat? Oh, van nu mag ik misschien ook meedenken, ja... Ik ben hier als substituut, hè? Niet als uw privé-fangclub. Ja, sorry, Janneke, Het is nog wat vaag, wat? maar... Ik ben al een tijdje aan het piekeren over de rol van meester Van der Weijden... in alles wat we de laatste vier, vijf dagen meegemaakt hebben. Ah, oh, ja, ja. Oké, okay. maar goed. Uh, wat nu die gastenlijsten betreft, Pieter? Degenen die hier geboekt staan voor meer dan één nacht... worden volgens de manager alleszins geregistreerd zoals het hoort. Ja. We gaan dat natuurlijk morgen vroeg allemaal nauwgezet ja. controleren tussen haakjes... Ja. Max Kleisters had hier ook een boeking, hè? Toch niet voor Kamer 214? Nee, nee. Maak hem maar niet ongerust. En hij heeft blijkbaar al drie weken geleden aan Brugge 2002 gemeld... dat hij bij ons ging komen logeren. En dat staat hier ergens genoteerd? is dat niet een beetje vreemd. Hè? Eigenlijk wel, hè? Alsjeblieft, oh, wie we daar hebben. Dus alsjeblieft. Zeg, commissaris, geeft ik in wie dat ik hier uit de wc op het vijfde haalde, heb, zie? Mevrouw Pieraarts, eindelijk. Commissaris, ik protesteer... Ik ben op een afschuwelijk brutale manier naar buiten gesleurd door deze... Mevrouw Pieraerts, gij hebt blijkbaar een speciale voorkeur voor toiletten, hè? Wat viel er deze keer oh, te fotograferen? Ik ga een klacht indienen. Oh, dat is geen probleem. over, breng ja. maar naar het bureau. Ik kom onmiddellijk. Ik ga eerst nog even met mevrouw de substituut en met mijn assistent een lijstje opstellen van al de vragen die ik u wil stellen, mevrouw Pieraerts. En misschien ga ik er zelfs nog een paar andere mensen bij halen, want je bent ons meer dan een verklaring schuldig, hè? Ik heb niks misdaan. Daar zullen wij wel over oordelen, mevrouw Piraerts, oké? Okay?